Sorry, ja sorry, ik zat aan de knopjes Ik moet er gewoon van afblijven blijven ik hem mooi door kunnen laten lopen Maar goed, Morningwood Morningwood en het heet 19 uh, uh, degrees Ja, eigenlijk morning Morningwood Tekent dat ook alweer naar Morningwood De bos hout voor de deur Ja, zoiets <laughs> Of uh, is iets anders met, uh, met een uh, hartstikke hout Ja, precies nou goed, het is allemaal weer duidelijk, we zijn aan aanbeland op uh, de zaterdagmorgen. Het is niet zomaar een zaterdagmorgen, het is er. Freedom. Jawel, de vrijdagsdag. En het uh, feest begint in Haarlem straks om uh, 12 uur en er spelen wat bekende beentjes. We hebben al een beentje daarvoor verdraaid. de Bombay Show Peek. Die speelt er. En onder andere is het mooi dat Nick en Simon. Ja, die komen ook. Die komen ook, jawel. En die zijn uh, dit jaar. Uh, die, die zijn vertegenwoordigers van de bevrijding of van uh, ja. herdenking. Ze waren gisteravond ook op de. Wat goed, hè? Ja, oh. oh ik vind ja, het zo ze worden goed. zo braaf, worden echt. Oh. oh. Had mezelf zo ontdeugend. Ja. En ja, het is natuurlijk zij wel van, van een bepaalde generatie. Ze spreken het ook heel groot mensen aan. Ik, ik ken hun muziek, muziek gewoon verder helemaal Oh ja, ik vind het echt Ik, vind ik ken uh, je een Rosanne muziek, en zo. Maar uh, voor de rest vind ik het allemaal twee keer uh, niks hoor. Nou, maar zeg, om, om half vijf tot vijf over vijf staan zij ouder. op het houtpodium. Dat hoef je nou niet echt aan te kondigen. Dat is wanneer ze spelen. En de jeugd van tegenwoordig, die staat er ook. Ja. Die staat om half zeven. Dan heb je ja. Will and The People en Echo and The Bunnyman. En, en dan, een en dan eindigt echt dat is, uh, dat met, met, een, met een Big Bang, Kid Creole en de Cocconuts, om tien over half elf. Ja. Dat ja, is ja, ook ja, wel goed. leuk. Maar ik vind het wel mooi dat ik eens iemand heel serieus in de camera kijkt over de vrijheid en over de, dat dat niet vanzelfsprekend is en zo. Ja, het is altijd wel weer mooi om erover te praten. Ik heb mijn stagiair, die is 23 en die is helemaal bevlogen van de oorlog. Die kijkt alles over de oorlog. Die weet heel veel dingen over, eh, over de oorlog. Meer dan jij zits... nog? Ja, eigenlijk nog wel meer dan ik. Wat ik ben dat? verbaasd over dingen die hij vertelt. Over hoe het ontstaan is en zo. En dat je denkt van, wist ik allemaal niet. Het ging toch over Hitler en zo? Die had gewoon een trauma met Jood. Ja, nee, ik hou mijn mond. Ik hou mijn mond. Het is sowieso gebeurd, denk je. Ja, ja. ja helemaal gelijk. Ja. Maar die was een documentaire aan het kijken. En uh, toen zat zijn vriendin, die ook een beetje snel heeft, die zat naast hem. En die had zoiets: kunnen we niet iets anders kijken? Nee, dit is heel belangrijk. Nou, mijn hoofd staat er niet zo na. Je hoofd staat er niet zo na, zegt hij. Dit hoort op de harde schijf te staan. Zei hij dat? Ja, ik ben ja. helemaal gek geworden gewoon. Wel Dat uh, wel een uh, hertiefdeling. Ja. ja. Alleen, hij kwam me wel achter toen hij over de je, je, jeugdjugend zat... Uh, zat dat hij zoiets van... Oh, ik ben gisteren naar de kapper geweest. Ik heb een beetje een verkeerd kapsel laten aanmeten, want dat was wel zo'n kapsel. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja, Dat had hij niet te goed over nagedacht. Ja, er was gisteravond ook een documentaire, die heette uh, Spijker. Nee, eh... Uh... Prikkeldraad. Prikkeldraad. Ik weet niet of je dat gezien hebt, want het ging over vijf mannen. En die waren dus uh, ja. voor de arbeidseinsatz meegenomen. Ja. Maar mijn, ik weet nog, dus, mijn vader zou daar eigenlijk ook bij uh, meegaan. En die is toen ondergedoken. En ja. die is toen gauw uh, ook met, met, met, met mijn moeder getrouwd. Om ook daar uh, ver van te blijven. Ja. Maar je was het, waar waren gewoon pure krijgsgevangen. En het was gewoon echt afgrijzelijk wat ze daar hadden. En dan zie je ook die mannen van dan moesten ze werken, blubber scheppen en dingen doen. Maar ondertussen werden ze ook nog met, met stenen bekogeld door de Hitlerjugend die daar een beetje rondhing. Oké, okay, die hadden niks om handen. De jongens van 14, 15 nou, we gaan gevangen gevangentje pesten. Oh, wat leuk. Ik denk, oh, wat afgrijzelijk gewoon. Dat is echt, uh, Jesus. Maar ik ben echt. gewoon blij inderdaad, dus dat mijn vader ondergedoken. Anders was ik er misschien niet eens geweest. Ik het vast niet gered. Moet die, die jeugd moet je het niet zo zwaar aanrekenen natuurlijk. Dat waren gewoon goede mensen die ook wel eens een verkeerde beslissing namen. Ja, maar, ja, het is ja. wel echt het decreet van de afgelopen week. Hè? Ja. Goede mensen die ook af toe een verkeerde beslissing nemen. Ja, hun hond was vroeger weggelopen. En ja? ook hun kat was vroeger weggelopen. Want ze zeiden ook bij dat prikkeldraad. Dan liep er een kat over het terrein. Pus, pus, pus, pus, pus. En ja. hup, gelijk nek om. En die ging de pan in. Is dat dan ook weer een goede... Een persoon met een slechte beslissing? Of hoe moet je het dan zien? Nee, een goede persoon met een goede beslissing. Maar alleen die goede beslissing pakt er slecht uit voor de kat. Voor de kat, hè? Ja, voor de kat is het dan ja, maar. Ja, ik, heb nog, ik vind nog steeds heel raar. Ik maak even een hele rare stand. Ben je er klaar voor? Dat Barack Obama is weggekomen met het doodslaan van een vlieg. Echt? Ja. Mocht hij dat niet? Nou, hij was in een interview en hij was druk bezig met praten over geld natuurlijk. Dat moet goed uitgelegd worden. En hij werd afgeleid door een vlieg. En dat was voor mij een vorige week of zoiets. En toen nog zegt hij, wacht even. Wacht even. En toen zegt hij, hey, eerder. En toen sloeg hij en toen had hij in één keer de vlieg dood. En dan ging hij nog een beetje stoer overlopen doen. Nou, ik denk van, is er nog geen ene dieractivist die zegt van, hey... Nou, ben je even te ver Je ja, maar je hebt ook een sprookje, je heet zeven vliegen in één klap. Dus oh ja. uh, daar is het nog helemaal nergens, hè? Kijk, kijk, laat ik het er allemaal weer hè? denk, ik, laat het allemaal weer even in de 12 12 9 in het tweede gedeelte van die verrijding Er zijn twee jaar nog even voor, Dit is het straks allemaal afgelopen. Ja, tien uur gaat de zender ook uit, geloof ik. Ja, vind ja, ik ja Dat vind ik wel mooi geweest We gaan We bevrijding steeds vieren met ja, z'n allen. Precies. Want het is. Freedom. Ja, bevrijdingsdag! Why is everybody Het is weer tijd voor toebak leeft. voor die sfeersel, van smeerseltjes. Nee, smeer, smeer, uh, smeervallen uh, smeerseltjes. Uh, smeervallen uh, sfeerseltjes. Uh, ja, iets, van de, iets, iets smerigs heb ik wel. Ja, wat heb je nou voor smerigs? Wat was het nou, die naakt tuinier? Is het nou wel deze zaterdag of is het volgende week zaterdag? Nee, het Want is uh, vandaag staat is zaterdag. Het wel de internationale dag okay. van het naakt En het is yes? dus de World Naked Gardening Day. En uh, waar moet je het doen? In de tuin natuurlijk. Ja? En het staat dus ook op deze iets wat. Fetischistische dag Wordt stilgestaan bij het plezier van het naakt tuinieren ja, Waarom? Nice. Yeah. Waarom? Omdat het leuk is Al deze organisatie Tuinieren is naast zwemmen de op één na populairste activiteit Om naakt uit te oefenen Nou wat zou nou dan wel de populairste activiteit zijn Om naakt uit te nee, oefenen? Ik heb geen idee Nee, ik heb geen idee. ik heb geen idee Maar er zit echt ook een diepe we betekenis achter deze dag, want bij het naakt tuinieren ja? komen wij in het reine met onszelf <laughs> en we laten alles gaan te varen ja? en het herinnert ons aan het feit dat er niets natuurlijker is dan naakt zijn. Oh, nou, ...het geeft oh, natuurlijk ook maar... een paradijselijk gevoel. Adam en Eva die waren ook altijd aan het naakt tuinieren. En uh, ja, zo hoort het te zijn. Al wat heerlijk om je gewoon dat je zegt met nog een Laat theorie. gaan. Nog een, een theorie bij hebben dacht ook. Ja, we gaan er misschien ook nog een keer een naakt uh, radio maken dag invoeren. Ja, het, het, het Beginnen doen we op de zondag, hè? Niet op de zaterdag. Ruud de Wild heeft het ooit gedaan. Ja, ja. Dat is al lang geleden. Heeft. Met z'n drie zijn ze toen naakt gaan presenteren. En ja, dan kwam het niet door die ene man in Amerika. die ook zo'n naakte show had. En die zich onder het presenteren. dat er nee. een dame was die bij hem. Uh... Ja, die hem pijpte. Ach ja, ik durf het niet te zeggen. Ja, ja ik weet wie het. bedoelt. Ik kan niet zo gauw op zijn naam ja. komen. Dat is, ja, Die maakt nog steeds radio. het heet chockerende radio. Die was eigenlijk een beetje te grond leggen. van uh, wat de radio tegenwoordig is. En wat wij nu doen eigenlijk. Dat praat, dat eindloos gebabbel op radio. dat heeft hij geïntroduceerd eigenlijk. Ja. En vooral over persoonlijke problemen praten. Dat, dat, dat was hij. Hij heeft de omkantpunt gemaakt. Uh, ja, maar zit het is ook een stukje herkenbaarheid. Naast zijn naam, hoe heet die man ook weer? Je hebt namelijk ook, ook zo'n film over hem. Ja. het leven van heb ik toen dus gezien op de televisie. Maar het is wel zo, ik denk ook zeker aan, aan al die mailtjes die wij krijgen. van ja, mensen herkennen zich erin. En ze oh. zeggen, oh goed dat je het zegt, want ja. daar had ik toch niet aan gedacht. Nee. nee ik vond, nou ja, dat is allemaal door die man gebeurd. Die is dus de aanstichter. Aanstichter? Ja, op een, op de, de, de, de, ja de founder. Positief, founder, positief bedoeld. Nou, de aanstichter, hij gaat, hij gaat leiding nemen. Ik heb het over Bleken. Ja. Bleker, jawel helemaal. Henk Bleker, hij wordt kandidaat van het CDA. Hij heeft erover nagedacht en hij had heel veel anderen in, in zijn hoofd. Ja, nee, ik heb het interview gehoord, het interview duurde wel bijna wel tien minuten Hij zei, nee, ik ben niet juist juiste aangewezen persoon. En nee, die en die misschien, nee, ik heb er helemaal gezien. Maar als ze dan niemand anders kunnen vinden, hij zegt B-keuze dus dan eigenlijk, dan wil ik de kar wel trekken, want ik weet hoe je paarden moet voor en oh, kar moet ja. spannen. Dus... Ja, ja. Ja, dat okay. is, uh, ja, hij gaat het nog doen. En Samson, Diederik Samson, wordt het natuurlijk van de PvdA. Dus, uh, ja, die heeft ook van die rare lippen, vind ik. Ja, oh, hebben ze alle twee rare lippen? Vind ik wel. Oh. Dat is dat je manier. denkt van, uh, alsof ze bijgekleurd zijn of zo. Of dat ze heel erg rood zijn. Dan denk ik van, is hun bloed wel goed? of Is het ook niet een teken als je lippen donker worden, dat je een hartinfarct kan krijgen of zo? Toch? Ja, er valt er wel iets van dat bij je, Dus ja. Eberhard en, en, en, en Diederik, Diederik Let op, he? zorg ja, voor jezelf Precies, het is heel belangrijk Neem die knoflook en neem die rust En Henk, let erop he? dat, dat je goed en goede zorg neemt voor jezelf want dat is de, ja, je, Jij bent het instrument Jij bent straks het hoofdinstrument Van, uh, van de CDA Denk je dat de CDA gaat winnen? Dan? Ik, ik heb er geen idee van oh. Jawel toch Jawel. Ja, ik denk heel veel mensen toch wel CDA gestemmen Nog wel ja. Ik denk toch wel meer dat we weer naar links gaan. Misschien dat heel links, verrassend... Is er nog links? Heel verrassend links dat die dame door. van GroenLinks... Dat die gewoon in één keer premier wordt. Het zou ook wel grappig zijn. Ja, ze wel... vijf hebben ze natuurlijk uh, gezorgd dat er een, uh, iets op tafel kwam... Waardoor wij Europa tevreden konden stellen. Ja, dat is wel. Maar ik denk toch dat... Ze, dat... En ik denk dat dat voor heel veel mensen wel uh, een positief uh, drijf geeft. Dus... Het kan zomaar eens gebeuren dat die zetels van, van die partijen... ...wam, omhoog gaan. Ja. Aantal. Maar we zitten nog met heel veel geld tekort. Ja, dat, maar daar, daar gaat het toch niet om? Oh, daar gaat het niet om. Nee, sorry, dat is even... Effe... Nee, maar ik denk op zichzelf dat... We zitten... Er is bijna geen links meer. Er is nog wel een klein beetje links. En dan soms dan zei dat mooi van... ...ik was vroeger was ik rechts van PvdA. Ik was echt de rechtse persoon gewoon de P van PvdA. En nu ben ik links. Een persoon ben ik okay. linkse persoon van de Het linkse persoon gewoon van, van de hele regering. Alles is zo ontzettend opgeschoven. En dat is aan de ene kant wel logisch, dan gaat iedereen voor zichzelf zorgen. Maar het is ook wel een beetje verontrustend, denk ik zelf. De toekomst zal het leren. De toekomst zal het leren. In september krijgen we nieuwe verkiezingen en zo. We zullen eens kijken waar we voor kiezen. Ja, ik denk CDA. Ik denk toch over die CDA kiezen. Ik weet het nog niet. Ik ben, uh, ik ben nog een beetje aan het zweven. Ik weet in die geval dat ik niet op Wilders stem. We hebben hem vergeten, hoor. Op wie we niet stemmen. I'm calling in the distance, so I passed my face and ran. Far away from all the trouble, I accosted with my two hands, alone we traveled on.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 snel. Ja, ja, precies, hou je haren. Uh, ja, ja, hij staat echt... Uh, trappel, trappel, trippel, trappel. Want, ja, hij gaat echt de kart trekken. En ik zal altijd zorgen dat er een kart trekker komt. Daar ja, ja, heb ik ervaring mee, want ik weet hoe je een paard moet aanspannen. Ja, kijk, echt. Kijk. Ja, bleek hij, hij gaat de kart toch trekken van het CDA. Hij had uh, eerst ontkend, nee, nee, nee, nou, uiteindelijk, als er niemand anders is, dan wil ik het wel doen. Fantastisch. Ja, precies, hij gaat het ik doen. Ik ben ook nou. echt zo van. Die heeft dan zo'n jonge vriendin. En hangt hij nou echt aan zijn lippen van... Oh, wat zegt hij nou allemaal toch voor geweldige dingen. Oh, wat een geweldige je, man. Oh, ja, ik vind en het wel zo veriel. En oh. zo, zo gevat ook. Ja, oh. Ik vond het ook wel heel mooi dat hij... Dat, dat briefje naar uh, Mauro schuif schoof. Mauro, ja. Mauro, oh. of van... Oh, ja, oh, wil, je, fout. wil je samen met, me, met, je, met je moeder naar de voetbalwedstrijd? En toen had Mauro een briefje teruggestuurd. Wil jij met mij naar het buitenland? Gaan we samen naar het buitenland? Had hij dat teruggeschreven? Nee, dat Ewa. zijn natuurlijk ook weer de comedianten die er iets van, van maken natuurlijk. Dat Oeh. lees je dan op van die sites. Ja, ik kreeg ook een briefje terug. <lacht> Grijpelijk. Precies. Nou, sterk. Afgrijzelijk. Nou, afgrijzelijk gewoon. Nou, wat ook afgrijzelijk is. is toch echt. Ja, we waren toch wel erg geschrokken van het feit dat uh, een van de overvallers, die hij heeft bekend. Hij, had, hij was heel angstig geweest. Tijdens hij had de angst overval. gehad. Hij heeft angst gehad en daardoor heeft hij de juwelier uh, doodgeschoten. Dus ik denk toch dat hij de juwelier even beter had moeten... Ja. Je moet goed communiceren. Want ik bedoel, je hebt klanten in je winkel, die klanten vragen iets. En klanten moet je tevreden stellen. En dat staat, Het is vrij duidelijk wat de klanten wilden. Stonden met een pistool voor: wij willen juwelen. En als jij dan niet die juwelen geeft. dan krijgen ze overal angst. En je ziet nu wat voor slachtoffers zijn gevallen: twee mensen met angst. Ja, maar hoe voel je het trouwens de vrouw? Shit, man, ik heb er echt respect ja, voor gewoon. Zes kinderen hebben ze, geloof ik, hè? Wow. En echt. die kist ook helemaal uh, mooie uh, geschilderd gedaan en gedaan. Maar gewoon uh, hoe zij ook in de media kwam. Ja, geweldig. Echt, zo, zich zo goed kunnen verwoorden. En al die echt, die krijgt de... gelijk een goede baan aangeboden. Dat kan niet anders. Oh, jij zit meteen Die met is heel stressbestendig. Ja, die is heel stressbestendig. Oh, ja, Het is, afschuwelijk, ja. Dat is gewoon ja. afschuwelijk. Ik, ik schoot zelf bijna vol bij het idee gewoon dat ik mijn vrouw en kinderen achter zou laten. En zij zit er gewoon en roept zelfs op mensen geen wraak te nemen. En gewoon ja. de, de, de, de, de woede uit jezelf. Gewoon weg te gooien van die twee idioten Dat zeg ik dan, zeg zij niet eens nee. die, die zijn het gewoon niet waard denk ik, Shit man, die zou minister uh, Een minister-president Die moeten we de politiek inhalen Ja man Oké. Okay. Ja. Wat heftig gewoon ja, ja, ik vind het wel fantastisch dit. Ja. ja, straks wat regioberichten en uh, Sky, wat, Ja, ook leuke muziek. We hebben straks nog de Jolande keuze. Ik ben ja. echt, ik hou mijn hart weer vast. We ja, ik, ik ga <laughs> nou eens een keer weer op zijn Frans. Want ik vind echt, ik, ik, ook die hele bevrijdingspop en toestand. Ja? Het zijn gewoon allemaal Engelse of Nederlandse muziek. ik denk, jongens, we, hebben, we, we zijn allemaal aardbewoners. Er zijn nog zoveel talen meer. Waarom wordt er gewoon niet wat meer mee gedaan? Ja, maar iedereen wordt weer terug op zijn eigen taal geworpen, hè? Ik bedoel, die grenzen nou, zijn allemaal misschien... open gegaan, maar ik hoor steeds meer dat de politie toch wel moeite heeft om die criminelen in hun eigen land te houden. Maar misschien zou het gewoon heel leuk zijn om een keer een lied te componeren. En dat je die via internet over de wereld stukken, dat iedereen dan een tekst in zijn eigen taal kan doen. Oh, dat je dan ja. een, gewoon een, een wereldsingel uitbrengt. Kijk. Ah, hey jongens, dat, uh, dat ik, ik je moet, je moet gewoon een Facebook gemaakt van Make Your World Single. Oh nee, dat zeg je anders denk ik. Oh, oh ja. Uh, let's, uh, let's jam over oh. the world, jam over the world. We are the world. En dan en daar de hand in het Australisch en dan in het uh, Nieuw-Zeeland en dan de Eskimo's. Zo, dat vind het niet eens een heel slecht idee trouwens. Ja, ik ben echt verbaasd hoor. <laughs> nou, eerst even vrolijke muziek. There's Door Galaxy 2 Major. Geen idee of die single is, maar ik vind elk rukje op die zij zo fantastisch zijn. Maar we hebben allemaal hit single. All cool, is your Ja, heerlijke muziek als je nog In je pyjamaatje Rondloopt, dan is dat heerlijk om gewoon even te dansen Alles een wat losser, of je een joggingbroek is ook goed ja. Maar het is toch leuk je In je pyjamaatje rondloopt <laughs> Oké okay. Van aan. Bedankt van Bedankt, uh, Bedankt uh, ja, Ik kan me ook voorstellen dat hij zo'n pyjama heeft met van die kleine uh, Met planeetjes erop of ofzo Ja, ja, geweldig Het ja, okay. is dus vandaag uh, beveiligingsdag En dat gaan we straks door vier Om 10 uh, uur Nee, niet om tien uur. Nee, het, het, op, het begint pas om twaalf. Wacht even, zeg. Ik heb een uh, leuk bericht. In, uh, uh, het is voor het eerst dat het een schip gelukt om op zonne-energie de wereld rond te varen. Oh! Maar ja, weet je, ik denk zonne-energie. Nou, je hebt ook wind, hè? Dus, uh, dus uh, volgens mij is dat al lang gelukt. Een schip door rond de wereld uh, met wind. Ja? Maar ja, in ieder geval de 31 meter lange Turanor Planet Solar. Meerder vrijdag af in de haven van Monaco. Na een reis van 19 maanden. De Katamara, die is in Kiel gebouwd. In de Noord-Duitse Kiel. ...was op 27 september 2010 aan zijn reis begonnen. Dus echt uh, toch wel een hele tijd. En volgens de eigenaar heeft de boot ongeveer 60.000 kilometer afgelegd... ...en heeft daarbij alle oceanen doorkruist. En de boot is nu al verzekerd van de eerste vermelding... ...het Guinness Book of Records... Zo. ...voor de snelste Atlantische oversteek per schip op zonne-energie. Maar ja, ik vind het, zo snel is die oversteek niet Als het uh, 19 maanden duurt Maar de Zwitser Raphaël Domjan, die staat erachter En hij uh, is een Zwitser, en hij wilde met deze Tocht dus aandacht vragen voor het gebruik van hernieuwbare energie En zijn schip Geldt met een oppervlakte van 537 Vierkante meter aan zonnecellen Als werelds grootste in zijn soort En hij heeft ruimte voor 40 personen oh. En hij weegt 95 ton Maar er staat ook een foto bij Het ziet er wel heel uh, specie uit Heel uh, futuristisch je had toen toch ook uh, een van die schaatsers? Of, of was dat uh, uh, die, die man die in de ruimte zit nu? Die, die zo'n speciale boot had? Nee, nee, nee, Bubbel Okkos. ook Okkos, ja, dat is ook een ruimteman in ieder Dat is ook een ruimteman, ja, precies, Bubbel Okkos. Maar het hier. was dan ook zo'n soort boot, denk ik. Ja, precies. Oh, wacht, wacht, oh, oh wacht, ik vergeet iets. Start hier, Oh, oh ja, uh, wacht, ik ben helemaal in de war. Ik vergeten iets namelijk. Uh, nieuws. Zandvoort oh, nieuws uit Zandvoort. Oh man, dat ja. waren we echt helemaal vergeten gewoon. Uh, oh, oh. Ja, oh, Zandvoort nieuws. Dan vergeten joh? Ja, uh, dat is kijk. het hoogtepunt van, uh, van de week. Uh, de, de, nee is nee. Wijkagent Dolph Schuurman. Waar ze afgelopen week... Er namelijk, uh, was er heel veel animo. 3 mei, dat was... eergisterdondag. Uh, donderdag... Dat is namelijk een voorlichtingsmiddag voor senioren. Nathalie Lindeboom uh, Linde van de Welzijnsorganisatie. Die vertelde onder andere dat je bijvoorbeeld bij de deur echt duidelijk moet zeggen. Nee, ik snap het. U wil gratis op het dak klimmen om te kijken of mijn dak allemaal nog in orde is. Dat hoeft niet. Want voordat je weet klimmen is er meneer nee. Zeg mevrouw. Maar, mevrouw. Wist u dat dat dat stuk was? Nou, wij gaan het voor u maken. En wel meteen vandaag. En dan gaan ze aan de gang. Dan gaan ze even koffie drinken op het dak. Dat zie je dan niet. Dan hebben ze een thermoskan mee. En op een gegeven moment komen ze na twee uur naar beneden. Dan zeggen ze, nou, mevrouw, het viel toch wat tegen. Dan krijg je dus even een kostenplaatje. Ik denk van... Wat, ziek idee, ik moet even pinnen. Ja, mevrouw, lopen wij wel even mee met het pinnen. Als je dan pin, bijvoorbeeld, je bent er al ingetrapt, dan moet je ook even de pincode afschermen natuurlijk. Nou, dat zijn allemaal, allemaal dat soort tips. Handige tips, ja. Handige tips, laat niet zomaar mensen binnen. Uh, geef je pincode niet. Uh, ook je, je hand boven het pinautomaat, als je pin. Uh, ja. Kettingen aan de deur, Dat zijn hele kleine dingetjes. En vooral senioren moeten er goed op letten, want het zijn soms hele sympathieke mannen. Ik had het helemaal niet verwacht. Nee. Voordat je weet ja, maar ook denk, Mensen ook uh, verlangen naar aandacht Naar uh, positieve aandacht en Dat ze dan denken van oh die man is aardig En leuk en, ja. en dat, zijn, dat noemen ze grooming hè? Dat ze mensen bewerken zodat ze dingen gedaan krijgen Allemaal komen zelfs uit de sociale sector Hebben daar geen, uh, geen carrière kunnen maken dus Nou dan stappen we over het lijntje heen. Aan, ja, we gaan en dan gaan aan het een ander lijntje. Gaan we mensen ook helpen. Want ja, ze willen ik, toch aandacht? Nou, dan krijgen ze dat. Ik heb ook wel gehoord inderdaad. Dat uh, me, uh, mensen dan komen. en uh, Dat ze dan een, uh, een, denna, nee, geen denna, een tennisbal in je dakgoot doen. En die blijft dan boven in het oh, gootje yeah. liggen. Ja, ja. ja, dan heb je een, uh, een, een beltje maar als er wat aan de hand is. No. Nou ja, en binnen een paar dagen. Oh, lekkage. Nou, dan halen ze even die tennisbal omhoog. Halen eventjes wat weg. En dan leggen ze hem er weer op. En dan na een maand weer lekkage. Ja, en dat, zo gaat het en, echt ja, Je moet niet verdienen handige tips geven, hè? Ja, nee, dat is Want heel ik erg. Ik zie nu gewoon al mensen in de auto stappen van hé, hey, ik ga ook zo'n bedrijf Luus. beginnen. Oké, okay, had jij nog andere nieuws ja. uit Zandvoort? Op zaterdag 12 en zondag 13 mei exposeert Donna Corbani in haar Arthuis en Sculpture Garden aan van Spijkstad 104. Tussen 11 en half 6 is er vrij entree, high tea, en u maakt kans om een kunstwerkje te winnen. En de expositie ontvat... Recente oliferschilderij, sculptuur en werk op papier. En nieuw zijn de mozaïek sculpturen die net zo kleurrijk zijn als haar schilderijen. Je kunt hier meer over lezen op www.korbani.com. Het is met een C, hè, Corbani? Corbani. Corbani. Oké En ik had nog een ander nieuwtje Je moet van de week nog even een training gaan Want aanstaande zaterdag, 12 mei Om drie uur klinkt het startschot van de meest gevreesde wedstrijd van het jaar Voor dames en heren, jij mag ook meedoen Het is namelijk de hoge hakkenrace in de Kerkstraat Inschrijven kost 2 euro en kan bij Avenue Banana Moon, Sim en Bibi for Shoes Dames en heren, loop apart ja, En uh, dus on, als je onder de 18 bent, dan moet je toestemming hebben van ouders of verzorgers. Een deelnemer mag dus vanaf 16 jaar. En het is op eigen risico's. Gebroken enkels en zo worden allemaal niet vergoed. Lopen is goed voor de lijn. Ja, nou, ik doe even niet mee. Ik vraag Sorry? me af of ze nou naar beneden rennen of naar boven. Ik denk uh, dat naar boven handiger is. Ik heb Met hakken heb ik wel iets, maar niet als ik ze zelf aan mijn voeten heb. Ik vind het een pyjamafeestje en dan ga ik in een nachtje ponder. Vind ik wel heel erg... Uh, ja, dat, daar heb ik wel iets nou, mee. Ik maar ik zou dan met een gaan lopen. Ja, maar ik, I love it. Ik, ja. Het blijft toch met die hakken. Ik... Uh, ik vind het toch wel vrij vrouwenvriendelijk. Ik moet ook heel erg denken aan die dames met die enorme hoge hakken. Moet ik ook, ook wel weer denken aan die ingeswachtelde Chinese dametjes, oeh, weet je wel? Oeh, ja, daar heb ik nog foto's van gezien van die gebroken teentjes. Ja. oh onder ja, nou precies. Maar ik, ik, ik krijg een beetje hetzelfde gevoel, want er ja. valt niet op te lopen. Nee. En als jij dus inderdaad zo helemaal op het puntje van je tenen bijna zit, weet je wel? Nou, ja. je hele hielen, hele, hele, uh, hakken en enkels vergroeien gewoon zo zowat. Uh, ja, nou, uh, wacht maar even. Uh, uh. Even terug, even terug, even terug. Ups. Um, in ieder geval, ook hardres. Tot hoog, zover het de nieuws, nieuws uit Zandvoort. Ja, tot zover de nieuws uit Zandvoort hebben we weer gehad uh, na tien uur. Z zijn we nog na tien uur of gaat het. Uh, gaat het ze, eruit? Ja, dat is de vraag. <laughs> ik heb nog speciaal. Nou? Vanwege die boterzooi aankwam in Frankrijk. Jodassin met Chance-Lycée. De Jolandeke, zeg ik ja. Ik heb balade sur l'avenue. Le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux oh, Champs-Elysées Aux oh, Champs-Elysées Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez, aux oh, Champs-Elysées Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Au oh, soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit.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 Oh, oh, Wat een heerlijke muziek! Jolande keuze deed deze week is uh, Johnson. Uh, is, uh, is dat die man die ook zo vroeg dood ging? Ja, dat, dat klopt. Ik ja, heb inderdaad die... toen ik in Frankrijk was uh, vorig jaar. ...heb ik nog een, een speciaal boek gekregen... ...met allemaal foto's van hem. Oh, ja, dat van ik foute wel. foto's die, oh. waren echt, die waren echt een beetje retro uh, polen een nou. beetje, Maar ook een beetje gay. Ik vond hem wel een beetje ja, gay. Ja, echt ik echt weet niet beetje... of hij dat nou was... Nou, ze zag er wel uit Maar nee. hij was niet ouder geworden Want hij was 45 of 60 Ja, heel jong ja. Heel jong Dat ja, je denkt van nou oh, goed En op die foto zag je er toch al uit alsof hij in de 50 was Maar goed oh, ja, Druk, druk het leven het haar haar ook het, haar, het zwarte haar weet je. Ja, Druk leven met al die vrouwen en, Ja, dat gaat ga nog niet in je koude kleren zitten we iedere uh, keer weer datzelfde liedje moeten zingen Ach oh, oh, Ja, <laughs> ja daar word je niet uh, Ja, jij uh, wil je wel het hebben over de opricht van de Beastie Boys, hè Ja, ja. Adam York Zelf. Ja, natuurlijk De ene hit naar de andere hit ja, en zijn uh, artiestennaam was MCA, wist je dat? MCA, nee, sorry. Hij werd slechts 47 jaar. En in 2009 werd er al bij Yawg een tumor in zijn uh, speekselkleer geconstateerd. Oké. Okay. Dus uh, hij stond sinds niet onder behandeling. Hij vormde samen met Mike Diamond, Mike D en Adam Horowitz. is Ed Rock, werd hij genoemd. Vanaf 1979 de Beastie Boys. Ja. Yeah. En ze begonnen als hardcore punkgroep, maar ik al snel met... Hip-hop. En de Beastie Boys zijn al meer bekend van dat nummer. You gotta fight for your right to party. You ja, dat was bekend. You gotta fight for, for your right to party. Ja, en en Intercollectica was een van de wat gangbare nummers. En ik heb zelfs van, nou het is toch leuk om zeg maar een plaatje te Dat je denkt van, is dat ook de, ook de Beastie Boys? Ja, dat is ook de ja, Beastie Boys. Ja, ze braken in 86 door met het album 'Licensed to Ill. Ja. En in totaal brachten ze acht albums uit. Oké, okay, nou even een rukje daarvan. Shake Your Shake Your Robot. Put on my back a lot I'm more of it. Shake your robots Bals Is daar dit op te vinden En uh, ja Ik vind dit echt gaaf Gewoon echt De oude disco Hip hop Dat, Toen was het nog leuk Er ging niet alleen maar over Yo yo Ik heb een hele grote weetje hoor. En ik kan er van alles bij doen Allemaal uh, oh, oh en ik sla je mee In je oren Kan er Ik kan er mee zwaffelen Ja nou, goed, uh, Nee de, de, Dit was gewoon een beetje Nog onschuldige Rap Dit was uh, Grandmaster Fest En Furious Five Weet je wel Furious Smash Five it? Ja Furious ja. Five Waarschijnlijk ken ik het ook Het ging er over nog De politieke foutheden Daar ging het toen nog over Politieke foutheden Ja, ja Die had je al zo bouwen wij de groot hè, met de minister-president. Slaapzacht. Wat, wat is dat dan weer voor een rare stap? Van de stoere Beastie Boys. <laughs> Daar bouwden wij de, bouwden wij de Ja, dat is mijn leeftijd, sorry. Dat ja, krijg je dat steeds is vaker. 10 ja. minuten voor tien en langzaam mm loopt -hmm. hier de studio vol. Namelijk Goedemorgen Zandvoort komt niet vanuit uh, Hotel Hoogland, maar uh, vanuit de studio. Ja. De vlag wordt is al opgehangen. Ja, die, die hadden wij van uh, vergeten. Ik moet zeggen, ik had ook geen idee waar die stond. Ik heb hem nooit uit hoeven hangen. Want ik heb uh, de vlag kunnen dus uit voor Amerika. Want? Want Mick Jagger gaat vanaf half mei de in de Verenigde Staten populaire satirische show Saturday Night Live presenteren. Yeah. Voor de zanger van de Rolling Stones gaat het om zijn debut. Als tv-presentator Ja en was wel al twee maal in de show te zien als gast En zijn debuut maakte hij dus op 19 mei toevallig of niet De laatste Saturday Night Live van het huidige seizoen En Jacker, hij is inmiddels 68 Dat is echt een oude rocker Die krijgt dus als host het de gezelschap van de acteur Will Ferrell En de zangeres Rihanna En de Rolling Stones vieren dus dit jaar hun 50ste verjaardag Zo so. Maar ja, ik, ik denk dat het misschien meer een show, een stunt is dat ze waarschijnlijk... Dat hij dat in even doet... En dat hij dan daarna weer stopt. Ik, ik, ik heb niet het idee... Dat hij een, echt zo'n goede tv-presentator is. Maar misschien ja. verrast hij ons. Ja. Nou, ja hij ik heb geen schotel... Dus ik zal het niet kunnen zien. Hij heeft er ook uh, ontzettend veel tekstschrijvers. Hè. Het is ja. gewoon het één gezicht van echt... Hij is het gezicht van, van, van twintig schrijvers volgens mij. En dan nog denk ik dan af en toe van... Oké, okay, liefste. Met z'n twintig zitten jullie achter hem te schrijven. En dan is dit de sterkste one-liner van de dag. Die, die kan toch wel wat scherper, Maar goed... Ja ja ik ben zelf ook nog niet altijd even scherp maar goed het is altijd wel een leuk uh, programmetje met je s'avonds avonds uh, in je pyjamaatje je bekijkt. Dat ik, ja, ja het is altijd weer leuk kan niet wegblijven natuurlijk ja, ja dat is ook wel waar. goed nog even Volk fijne op. muziek niet die plaat maar een andere plaat blijf bij het toestel blijf bij het toestel ik zoek even op welke plaat volgens we gaan mij draaien. is het happiness van Sam Sparrow is dat klopt dat nummer 18 Oh, gaan we die draaien ja volgens mij ja. oh dat is wel leuk ja laten we die maar even draaien Sam Sparro from Black and Gold. Vorig jaar een hit was, en dit is zijn opvolger. Wat is dat nou voor een ding? Dat is een volgende hit van Sam Sparro. I can nice. see the sun coming up and I need it. Oh yeah, I feel like I've been down for a while. They said so the grass was always greener, but you know I haven't seen her. I feel like I've been dying for a smile.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 No en Happiness. Ja, het is vandaag natuurlijk de bevrijdingsdag. De bevrijdingspop in Haarlem onder andere Amsterdam. We hebben net al het programma voorgelezen, dat gaan we nu nog een keer doen natuurlijk. Ja, kijk je zelf maar even op de en dan uh, kan je vanzelf zien uh, de verschillende programma's. Ja. We hebben het over happiness, nou er is een, Jap uh, een, een man ja. in Japan... Ikuyo Yokoyama heette ja. die, geweldig hè, niet uh, Maserati maar heette Yokoyama okay. en die had dus een Harley en daar was hij echt heel erg zuinig op en hij stelde hem altijd in een speciale container om de motor te schade en die zal te behoeden maar ja, wie schetst onze verbazing op 11 maart 2011 de tsunami sloeg toe. Yokoyama werd zwaar getroffen. En hij verloor drie leden van zijn familie. Dat is echt afschuwelijk. Hij raakte dakloos. En ook was de container met zijn Harley spoorloos verdwenen. En nou blijkt dus dat hij dus uiteindelijk is aangespoeld. 6500 kilometer verderop. Op de kust van een Canadees eiland. Dus uh, de Canadees Zo. Peter Mark, die vond hem onlangs aangespoeld op het strand. Dus nou, die man is natuurlijk dolgelukkig. En dan heeft hij dus gewoon uh, toch nog zijn motor terug. Want ja, drie familieleden dood en dakloos. Het is echt afschuwelijk. Ik dus, vind het bizar. Ja, ja, ik vind het echt heel dat erg. Is echt bizar. Dus, uh, maar ja, die motor, dat heeft ook nog wel weer effecten uh, soms. Want het ja? blijkt dus een man uit Californië. Die heeft BMW aangeklaagd. Ja? Want hij claimt dat zijn twee jaar durende erectie het gevolg was van een motorrit. De motor um, van de BMW had een ribbelig zadel. Ja rit van 4 uur yeah. stapte Henry Wolf van de motor brrr, om vervolgens te constateren dat hij een erectie had. Oh, daar oh. kan net iemand binnen. Deze hield pas na twee jaar op. Pas na twee jaar hield What? hij op. En uh, Wolf concludeerde dat de onzorgvuldig ontworpen zadel. Ja? Yeah? Het is het, het zadel. Uh, de oorzaak was van erectie. En hij sleepte BMW voor oh, de rechter. Vond... Dat is toch gewoon wel. Twee jaar lang een erectie. Ja, dat maar hij een eist... Fantastisch apparaat. Ja. ja. Maar hij heeft ja. financiële compensatie voor onder meer emotionele schade. Uh -huh. Want hij heeft al die tijden geen seks kunnen hebben. Ja, die vrouwen oh. denken van, oh, wat een wilde man. Nou. En hij heeft het loon wat hij heeft misgelopen. De medische kosten en algemene schade wil hij graag gecompenseerd. Ja? Van de BMW en van de samenmaker Carbon Pacific. En uh, weet je hoe je het heet, het hebben van een langdurige erectie? Nee. Priapisme. Priaprismen? <laughs> ja, ja, en de hevige ja, erectie... Dat is, wel, dat is wel de vraag, kan je dan wel plassen? Ja, dat is de vraag, want de hevige erectie houdt geen verband met seksuele stimulatie, is vaak pijnlijk. Ja? En het kan dus ook leiden tot permanente weefselschade door zuurstoftekort. Dus ik vind het toch wel terecht dat die BMW aanklaagt, of tenminste die zadelmaker. Maar je ja, had natuurlijk ook misschien wel wat eerder af kunnen stappen, dat je denkt van, ho, weet je, vier, een, vier uur, het is veel te lang, vier uur achter elkaar... Het is uh, weer bewezen. Ja, dat mag twee niet. uur rijden is lang genoeg, want ja. anders krijg je last van priapisme. Precies, je mag maar twee uur rijden en daarna moet je een Even, kwartier uh, rust. Ja, precies. Dus, uh, nou ja. Dus, maar ik vind Warra, heeft hij dan wel twee uur kunnen plassen? Want ik bedoel, als ik hem kan, kan ik niet plassen, zeg maar. Dan moet je nee. echt eerst omlaag en dan nou, Misschien was. heeft hij wel een stoma, of nee, zo'n zo een, een, een, een plasstoma of zo. Ik weet het ook niet. Een plaszak. Dat is toch altijd leuk om dit soort berichten... Zeg, het programma is bijna afgelopen om dan met dit soort berichten te komen gewoon. Ja, ja ik vind ze toch wel uh, boeiend. Ja, dit is echt een leuke uh, berichten. Dus ja. andere mensen hebben van, waar kan je die zadels kopen? Want ja. uh, dan hoef ik geen VR meer te slikken. Ik doe er gewoon een op, op mijn fiets. Ik heb geen motor, maar dan doe ik er gewoon eentje op mijn fiets. Ja, en gewoon uh, over de klinkertjes. Ah, oh, oh, zeker weten. Oh, yeah. Yeah. There's a reason I'm still here. at the sea were in my ear i Leuk hoor deze plaats. Echt. Uh... Ja, goed, maar daar hebben we nu helemaal geen tijd voor. Ja, we hebben nog tijd voor heel veel andere dingen. Onder andere zie ik een bericht: dood spion in tas blijft een ministerie. Uh, Mysterie, mi ministerie. ministerie. Ja. De dood van de, de spion Gerard Williams houdt de Brit al bijna twee jaar in de greep. Het naakte lichaam van de codekraker en expert werd gevonden in een tas, in een reistas helemaal opgevouwen. Hij was naakt. De tas zat op slot. En nu zit er bij het bericht zit er ook een fotoserie van uh, een yoga-expert die is uh, gaan experimenteren. Van, kan je daar zelf inkomen in komen zo in zo'n tas? Je ziet dat hij er zelf in kruipt, benen erin vouwt, zijn dus armen erin fouten. Probeert hij dan de tas dicht te ritsen. Dat lukt dan eigenlijk net niet helemaal. Maar het maf is, is het een nageltje zo. Ja, de tas is dan ook wel op is dicht, maar ook op slot en het sleutel ligt onder zijn lichaam. Oh, dus ze hebben van, dus dit, dit, dit kan hij niet alleen gedaan hebben. Dit moet, raar. dit moet iemand anders gedaan hebben. Ze hebben zijn appartement overhoop getrokken. Daar hebben ze niets gevonden. Het bleek dat het hele appartement schoongepoetst is. Dus dat is heel vaag. En verder bleek hij wel een beetje gedreven te zijn in yoga. Hij was ook wel een beetje van de bondage. Van bondage, weet je wel. Vast uh, binnen en dat soort grappen. En verder was er op zijn, film, op zijn mobiel nog een filmpje te zien. Dat hij een vrouwenlazen aan heeft en dat hij daar op aan dansen was. Of in het filmpje aan het dansen was. Het is wel een rare vogel was het. Ja, Maar hoe hij nou echt dood is gaan. hoe je nou in die tas terecht is gekomen. Ja, het is toch wel lastig als je zomaar dood bent. Maar ja, ik moet hierdoor gelijk denken aan dat er een nieuwe televisieserie komt. Real life over een gezin met 17 kinderen. En dan zit zo'n klein jongetje en die doet een koffer open. En daar zit een ander klein jongetje in. Ik denk ik van nou hopelijk. was het net op tijd, weet je wel. Want hetzelfde geldt. Zit het jongetje erin en hij heeft eigenlijk gewoon toch een gebrek aan zuurstof. En, uh, ja. Krijg je uh, dat soort toestanden allemaal? Dat is toch wel verontrustend, ja. Ja, zeker weten. Ja, voor hier leuke berichten het over een leuke televisieprogramma, dat uh, die vrouw voor René Vroger, die heeft ook zijn nieuw televisieprogramma. Echt scheiden. Ik vind ja. dat is echt. Wat een heerlijke televisie. Er is niks moois als kinderen die pijn hebben. Die een oude zien scheiden. krijgen. <lacht> nou, dat vind ik echt zo... Vind ik vind alles zo aandoenlijk. En ja. dat moet allemaal wel van dichtbij gefilmd worden. Ja, dat is nou wel ja, mooi. Ik, ik vind, Eigenlijk moet je daar niet mee op tv gaan. Nee, hè? Dus, uh, nou ja. Ik vind het ook wel een beetje ver gaan. Dus, uh, nou, uh, straks aan tien, Goedemorgen Zandvoort. Ze zijn uh, hier in de studio. Dus, dus dat is weer eens wat anders. In plaats van dat ze in Hotel Hoogland zitten, dus kom deze kant op. En uh, kom radio kijken. Ja, precies. Neem het ervan. Het wordt ja. gezellig. En uh, ja. ik wens jullie allemaal een fijne bevrijdingsdag. Volgens mij begint om half elf, begint er iets hier in het dorp. Oké, okay. Oh, dus, dat uh, precies. Dus heb je, zijn we zijn net op tijd gestopt. Kunnen we zo naar de bevrijdingstop kijken. Dus veel plezier, en we spelen elkaar volgende week. Hoi, tot, tot volgende week. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.